Ja. Zondag in Kennemerland met Rox en I Don't Believe. We gaan uh, over naar Joop van Nes. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, jongens. Uh, ja, uh, wat gaan we doen? We gaan het over uh, sport nemen, aan. Ja, Zandvoort, ja. onder andere, hè? Gisteren voetbal weer. Ja, Zandvoort, ja. ja. ja. Uh, de, um, uh, even um, de op drie de laatste wedstrijd van het seizoen. En die is voor Zandvoort zomaar heel erg goed gegaan. Uh, de laatste zeven wedstrijden voor gisteren. Dat werd uh, drie keer verloren en vier keer gelijk gespeeld. Dus het was nu echt een goede score, zou je kunnen zeggen. Maar, gisteren ging het ineens zo goed. En dan eigenlijk alleen maar in de eerste 12 tot 15 minuten naar de rust. Daarvoor was Santot al op een 1-0 voorsprong gekomen in de 13e minuut. Prachtig doelpunt van uh, Michael Kuil. Op een paas van, uh, ja, die, die, die paas was helemaal schitterend. Van uh, Michel Menjo. Ik denk zomaar over 30 meter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 ...was het weer uh, rommelig eigenlijk. Um, ik vond het na die... die ...laat maar zeggen, die 15 minuten rust... ...een, een slaatverwekkende wedstrijd. Er kwam nog wel een doelpunt aan van Zandvoort... ...want Zandvoort won uiteindelijk met 5-0. Maar... Uh, uh, ...aanzien... Maar ...alleen na dat kwartier... Uh, ...in dat kwartier dat, uh, dat Zandvoort... Uh, ...goed presteerde... ...daarna was het... Uh, Eigenlijk niks meer. En dat is erg jammer. Maar het, het, het, voor Zandvoort maakt het eigenlijk niet zo gek veel meer uit. Want er zijn nog drie wedstrijden gegaan. Zandvoort ja. is veilig in ieder geval in die, in die tweede klasse. Ze blijven op de zesde plaats staan. Ondanks de drie punten die ze verdiend hebben. Maar omdat uh, Voorland, uh, een van de tegenstanders... Uh, in die uh, competitie... Uh, ja. uit de competitie is gehaald... in verband met malversaties... Uh, drie keer een, een, een, een ongerechtende speler op hebben gesteld... Uh, ja, dan uh, krijg je ineens een hele andere indeling in de competitie. Ik denk dat uh, jaar gewoon heel simpel op zijn stoffen kampioen gaat worden. En naar de eerste klasse weer eens een keertje gaat. Ze zijn vorig jaar weer teruggekomen. Gaan nu weer naartoe En dat uh, Sandvoort nog gewoon volgend jaar in die tweede klasse speelt. Maar dat zal volgend jaar wel wat moeten gebeuren. Want uh, het, is, uh, het is niet echt goed wat ze gepresteerd hebben dit jaar. Oké, okay. nou we wachten even af. De competitie loopt natuurlijk op zijn einde. Dus. Uh...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 Die, ja, kijk, qua indeling blijven ze gelijk. Maar er gaan een paar jongens weg aan het einde van zoen, dat weet ik. Ja. Uh, Sandvoort, uh, wij hebben ge, uh, gevraagd om twee klassen laag te mogen spelen. Dat is uh, uh, godzijdank toegekend. Want normaal gesproken mag je maar één klasse laag spelen. Okay. Daar hebben ze niks te zoeken. Maar laten we nou een keertje opstaan en zorgen dat uh, Lions weer een keer de Lions wordt van het verleden. En niet uh, met allerlei uh, uh, ja, domme dingen bezig zijn.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 Lekker hoor, Sting en uh, Englishman in New York En we gaan uh, door naar het voetbal We gaan naar Chuck uh, de Blauwe hij is bij de wedstrijd Bloemendaal, Geel Wit, Goedemiddag Tjerk uh, Goedemiddag, hè. maar die stand uh, nog steeds 0-0 uh, is in deze wedstrijd Hier op de bergweg, maar uh, Bloemendaal uh, Geeft de meeste druk op het, uh, op het spel Er komt nu een -trap En uh, een, een kans voor de dame over Geel Wit Maar die schiet die verder en ver En uh, dat betekent uh, dat het uh, gevaar week is En uh, uh, ik weet niet wat er nou aan de hand is Maar uh, uh, uh, schijnbaar een uh, gaf. Uh, Schijnbaar uh, Leunissen Leunesse Adamo een, een, een duwtje maar. Dat was uh, totaal mis in hand volgens mij. Dus de scheidszetter konden wij van, uh, komt u maar even nummer drie. Dus we gaan even kijken wat hij uh, gaat doen, uh, de scheidsrechter. En hij heeft niet, uh, niet gefloten maar. Uh, hij, hij geeft wel uh, Leunissen een gele kaart. Leunissen krijgt een gele kaart daarvoor, uh, een duwtje tegenover de Adamo. Maar ja, dan uh, zou hij er ook een op moeten geven naar mijn idee. Maar ik weet niet wat de scheidszetter gaat, uh, gaat uh, beslissen nu. Dus maar in ieder geval de stand is 0-0 in, in deze wedstrijd. Was die die het was Leunenzen die een tikje kreeg van Edamo. En nu uh, leunen ze terug. En ik ben benieuwd wat de scheidsrechter nu gaat beslissen in deze wedstrijd. En al bloemendaal wat dus, uh, druk zet op het doel van, uh, van, van, uh, van Geel-Wit. En uh, ja, daar kwamen al alle kansjes bij. En er uh, was er een kansje voor, uh, voor Paul, uh, Paul Jones. En die schoot hem ook goed in. En uh, ja, de keeper van Geel-Wit stopte hem. Hij geeft geen penalty. Dus het spel mag gewoon door. En dat betekent dat gewoon een gele kaart uh, te pakken heeft. Hier in die wedstrijd natuurlijk. Dus Pieter die ze. Die die bal rustig kunnen oppakken. Hè? Pieter kan hem weer in het spel brengen. Pieter trapt hem ver en diep tevoren richting de spitsen. Maar die komen er niet aan. Dat betekent dat we de bal weer pakken. Maar het is Tim Joe die de bal oppakt naar Beren. Beren. Hij heeft die bal in zijn woed. Kan hem niet kwijt. En Dat betekent dat gelijk die bal weer terugkomt bij je. Pieter Rijtsma, Pieter Rijtsma, die dus op dit moment op het doel staat bij Bloemendaal, omdat Bas Welzen gebaseerd is. En Pieter is eigenlijk de tweede keeper, is Heeft het hele seizoen in twee gestaan, behalve een paar het parkeren. Maar Pieter zal dus moeten doen, heeft het vorige week ook goed gedaan tegen de vader Dat betekent dat Bloemendaal weer een bezit gaat krijgen en dat er dus een in ingooi komt voor Bloemendaal aan de overkant, de hoogte van de middenlijn. Het is alke die jagen aan junior. Die dus die bal oppakt. Eh, die dus eh, momenteel in de fase staat. Omdat dus ja, aan, aan junioren zijn uitgevoerd. En hij heeft voldoende kwaliteit heeft om het spelletje mee te kunnen doen. De bal wordt gespeeld naar Pieter Rijtsma. Pieter Rijtsma heeft de bal aan zijn voeten. Gaat kijken waar hij gaat speelt. Zit dan helemaal aan de linkerkant. Eh, Joost Hofker, <lacht> Helemaal vrij staan. Joost Hofker heeft de bal aan zijn voeten. Gaat kijken waar hij moet spelen. Laten we dan niet goed, Joost. Dat betekent dat Gewin meteen bal weer zit te oppakken. Komt die bal dan snel naar voren toe naar, naar, naar Gewin? Maar die bal gaat verder, verder uit. Dat betekent dat het gevaar gelijk is. En dat Jozefke dus die bal zitten kan, uh, kan gaan uh, pakken. Om die ingooien te gaan doen. Jozefke pakt die bal op. Gooit het snel naar uh, uh, Gijs-Jan-Poolgeest. gijs jan heeft de bal aan zijn voeten. Gaan kijken wat hij doet. Dan plaatsen we dan niet richting bij. die Kan die erbij komen? Bij die kan erbij komen. Bij die pakt die bal aan op zijn borst. Draait om zijn man heen. Plaatsen we terug naar Tim. Tim Jones Pla om gaat om zijn man heen. Plaatsen we dan door naar Ozan. Ozan. Dan doen we een mooi poortje. En ziet dat meteen Auken vrijs. Dan kan Auken erbij komen. Auken aan de rechterkant van het veld. maar het is uit. Ik doe dat tegen geen stiemmeer, ik kan meehalen aan de andere kant. Het betekent erin ingooi voor. Uh... Ja, voor uh, Bloemendaal, aan de rechterkant dus Auke die hem oppakt, die we gaan we meenemen kijken, Auk naar Tim, Tim Jones pakt hem keurig onder zijn borst aan, kan er niet bij komen betekent dat uh, Gilbert eruit kan komen aan de linkerkant van het veld, en is ook uh, die de bal kan oppakken, Ook aan de linkerkant van het veld kan het niet bijhouden, toch ingooien voor Bloemendaal gooit hem meteen naar Paul Jones, Paul Jones aan de rechterkant van het veld gaat er weer in het strafste moet hij wel nog een voorzetten doet hij dan ook, maar er staat niemand bij wel zelf het is dus Biden, of Oosan die probeert nog druk te zetten maar dat lukt niet, en dat betekent dat die bal weer uh, uitgaat. En dan hier gespeeld in mijn kleine 20 minuten met de stand natuurlijk nog steeds 0 tegen 0.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 Oh, oké. Okay. En een en, en, en, en bijkomend euvel uh, is dan ook weer dat wij niet weten wie wie is, want de rugnummers kloppen natuurlijk niet meer. Oh. Uh, hoe, hoe, uh, hoe kinderlijk kan het zijn? Ja, of hoe hockey? kan het nou op het hoogste niveau hockey hier in Nederland dat je dat ja, gaat, gaat vergeten? Dat ja, is ja, ja, nou ja. Belachelijk. Kijk, dat, wat, wat ik uh, jullie nou vertel, uh, dat uh, vertellen we natuurlijk te tegen, te tegen niemand.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 De wedstrijd zelf, hoe gaat die eruit zien, denk jij? Uh, nou, het wordt een wel. Oké. Okay. Ik, uh, Boemedaal, uh, zal heel rustig uh, kijken wat er te halen valt. En als het, uh, het tegen dan zullen ze zich uh, echt gaan sparen voor uh, die hele belangrijke wedstrijd uh, uh, volgende week zaterdag om half twee uh, tegen Hamburg, uh, waar het uh, in de Europa Cup uh, erin of eruit is. Oké. Okay. En dat is natuurlijk veel belangrijker als middag, want ze zijn 7 punten voor op de ranglijst. Op de nummer twee, uh, dus ja, het, uh, het Bloemendaal kan een deukje oplopen. Oké. Okay. Maar dat is niet heel ernstig omdat ze 7 punten op de nummer 2 hebben staan, ja, toch? Bloemendaal zeven... staat uh, als, als het eerste ja. met uh, 47 punten en oranje-zwart staat uh, tweede met 40 punten. Okay. Volg de Rotterdam met 40 punten en dan is het Amsterdam met 38 punten. Ja, klopt. Dus het, uh, het ja... Ik denk dat uh, van, van Dave Swalmerhuis en consort is het een uh, verstandige keuze om dit te doen. Oké, okay, nou we wachten het even af en uh, wij spreken jou ja zo meteen weer. Ja, heel goed. Dank je. Ja.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 Just keep on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 te bezoeken. Dat lukte ook. En Zandvoort was vandaag aan de beurt. En wat je ziet, je kent natuurlijk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 Boeiend beroep lijkt mij dat, commissaris van de Koningin. Ik heb ook vol overtuiging destijds mijn sollicitatiebrief geschreven. Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Jaap Koper dus in gesprek met uh, de commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Johan Remkes. Ook burgemeester Niek Meijer gaf zijn uh, mening hierover. Dat zometeen, maar nu eerst Jamie Lydell. Dit is Another Day.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 Ja, geroerd eigenlijk wel door het feit dat ik zo'n nieuwsgierigheid nog aantref... Ja. Want, want in pluspunt troffen we ook, we mochten in een woning kijken van de Unicum. En dan zie je gewoon de menscommissaris reageren op de mens, de inwoner die daar staat en zijn verhaal doet. Ja, want uh, wat ik nu proef is, is, is zijn we dan een beetje het mens zijn een beetje kwijt dan? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat altijd een balans is. Dat gaat heen en weer. En uh, wat ik mezelf wel heb voorgenomen is dat... Wij zitten hier als openbaar bestuur voor onze inwoners, voor die mensen. We kunnen nog zulke prachtige gebouwen neerzetten, maar uiteindelijk moet dat worden gewaardeerd. En... Zometeen het tweede deel van de, dit interview, maar we gaan nu eerst naar het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur.